9 uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Horen is sporttekenaar Dick Bruinestein overleden. Hij werd onder meer bekend van zijn sportkarikaturen in de uitzending van Studio Sport. en van Appie Happy, een dagelijkse voetbalstrip in een aantal kranten. In 2007 was er vanwege zijn 80ste verjaardag een overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Dick Bruinestein was 84. De premier van Maleisië roept de ontvoerders van het Nederlandse jongetje Nayati op om hem geen kwaad te doen. Op Twitter spreekt premier Najib Razak zijn bezorgdheid uit. Hij roept iedereen op om te bidden en om via sociale media naar de twaalfjarige jongen te zoeken. Gisteren werd Nayati uit Son en Breugel ontvoerd in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er is voor zover bekend geen losgeld geëist. Ziekenhuizen melden lang niet alle verdachte sterfgevallen. Dat concludeert RTL Nieuws uit eigen onderzoek. In 2009 werden bij de inspectie voor de gezondheidszorg... bijna 250 gevallen gemeld, waarbij mogelijk een medische fout is gemaakt. In een rapport uit dat jaar wordt aannemelijk gemaakt... dat er jaarlijks bijna 2000 patiënten overlijden door een fout. Er zouden dus ruim 1700 gevallen niet worden aangemeld. Ziekenhuizen zijn dat wel verplicht. De VVD eist opheldering over de cijfers... van minister Schippers van Volksgezondheid. De Libische leider Gaddafi heeft in 2007 geld toegezegd... voor de verkiezingscampagne van de Franse president Sarkozy. Een Franse nieuwssite zegt over documenten te beschikken waarin dat staat. Gaddafi wilde 50 miljoen euro overmaken aan de UMP. Dat is de partij van Sarkozy. Of dat ook is gebeurd is niet duidelijk. Sarkozy heeft meerdere malen ontkend dat hij geld heeft gekregen... van Gaddafis regime. Het weer vanavond vooral in het westen regen, morgen bewolkt en vooral smiddags buien. Het wordt dan zo'n 16 graden. Op koninginnedag droog met bewolking en af en toe zon. En het einde van de middag vanuit het zuiden regen. Dit was het NOS journaal.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 1 De goedenavond. We beginnen in Venlo bij VVV Ado. En die houtkamp. Je hebt besloten na jouw allereerste aankondiging te deze wedstrijd sowieso leuk te vinden. <laughs> dus het is een leuke wedstrijd. Kwartier gespeeld: 1-0. En het is echt een leuke wedstrijd, want er wordt uh, aangevallen door beide ploeg. 1-0, doelpunt Waker Maguire al na 6 minuten. Uh, Vitesse Excelsior, Frank Wieland. Bijna een uur gevoetbald. De ongelukkige Jan-Ali van der Heijden. Vooral ongelukkig in de eerste helft. In de tweede helft. Krijgt hij niet zoveel tijd om ongelukkig te zijn? Hij is er afgehaald. Net als Mike Havenaar. Voor hen in de plaats gekomen. Chanturia en Reis bij Vitesse. om de 2-1 achterstand in eigen huis tegen Excelsior goed te maken. Utrecht Nak, racht nog niet mee. 10 minuten bezig in de tweede helft. Het is nog altijd 1-0 voor Utrecht. Gele kaarsen juist voor Martensson. Gillessen bij Nak reageerde. <laughs> Eentje is er inmiddels uit. En een wonder dat deze twee spelers niet geschorst worden. want er staan maar liefst 12 spelers op scherp. Maar deze twee net niet. Het is 1-0. Frank, wie blijft dan bij Vitesse Excelsior? Ja, Vitesse dat. Uh, uh... Dus nu met een extra aanvaller is gaan uh, spelen. Reis, maar Boni ja, die zal uh, ook daar wat dichter bij gaan spelen... dan dat hij tot nu toe bij Havenaar heeft uh, gedaan. Want Boni tot nu toe vooral in de buurt van de middencirkel te vinden. En daar is hij bepaald niet echt uh, gevaarlijk geweest tot nu toe. Een uur voetballen dus en de 2-1 voorsprong voor Excelsior. Nog altijd tandend. zullen ze dit aanhoren in uh, Doetinchem. Komend weekend het degradatieduel. De graafschap tegen Excelsior nu nog... Woensdag al, hè? Oh, tja, woensdag inderdaad is dat... Uh, is dat dat al dus, dan krijg je met dat uh, tussendoorprogramma ineens zo aan het einde van de competitie. En, uh... Dat staat er natuurlijk al een tijdje gepland. Zo ineens is het natuurlijk ook weer niet. Waren uh, dus wel problemen voor de Doetinchemers met deze tussenstand. Die knarstandend hier naar zullen luisteren. De ruiter met de diepe bal in de richting van uh, Jason Oost. Aangenomen op de borst. Krijgt hem bij uh, de Graaf. Maar die krijgt hem dan weer niet bij Alberg. Die wil dan graag een vrije trap. Dat hoeft allemaal niet. Want uh, Excelsior blijft in balbezit. Op het moment dat ik het zeg leiden ze, dat bijna, leiden ze dan uiteindelijk toch balverlies bij uh, Broerse van Ginkel. Even terug naar... Uh, Kasia. Kasia naar Callas. Maar die doen nu niet zo uitgebreid de bal heen en weer. spelen. als ze dat voor deden. Hofs gaat zich er nu mee bemoeien om toch die bal maar even breed te leggen richting Van Ginkel. En dan aan de rechterkant zoeken naar Van der Struik. De diepte gevonden bij Boni. Aanname op de borst. Omhaal. En de omhaal zag er gevaarlijk uit. Maar voor de ruiter is het niet zo gek gevaarlijk. Want die staat op de goede plek. Springt een beetje. plukt de bal uit de lucht. En dan is alle rust alweer daar. In het strafschapgebied van Excelsior. Na een uur voetballen. En de 2-1 voorsprong voor de Rotterdammers in Arnhem. Utrecht-Nak. Racht er niet mee. Een gezapig potje vanavond. Nou, heel klein beetje, heel klein beetje. Nu weer buitenspel voor zowel Schilder als Bukari voor NAC. We zitten net in de 59e minuut. Het staat 1-0 voor FC Utrecht. Ik zei al eerder, die ploeg hoeft niet eens het maximale te laten zien tegen dit NAC. Dat een kleine opleving had. Terwijl we wachten op de vrije trap halverwege de Utrecht helft van Wuiten. Een kleine opleving, zo aan het einde van de eerste helft. Maar dat heeft ook ondanks het inbrengen van Sapong geen vervolg gekregen. Nu moet Utrecht toch op 17 meter van het doel van NAC... Verdedigd door Ter Rauwelaar een vrije trap krijgen. Want Bottekin die klimt daar in de nek van de moesje. Zij zegt wijfelt even heb ik de om van Sieger. Maar fluit dan toch. En geeft dus Utrecht een vrije trap op een bijzonder interessante positie. De bal wordt nog een meter achteruit gegooid. Ik denk dat hij wel twee meter naar voren had gemogen. De afstand tot de goal zal nu 19 meter zijn. Recht voor het doel van Ter Rauwelaar. Dat is waar de bal ligt. Het luchtalarm aangedraaid door het publiek op de Bunningsite, dat loeit alweer. En Van de Madel staat nu achter de bal, buiten buitens wat met Duplan. Die zal zeker niet gaan schieten en Hazard toch ook niet. Die meldt zich wel, hier gaan we niet naar kijken. En die houdt kamp. Wordt leuker en leuker, want de gelijkmaker is gekomen. Dit geval leuk voor Den Haag. Het zat er al aan te komen. Een enorme kans ging hier eigenlijk al aan vooraf. Een vrije trap van Toornstra kwam op het hoofd van Omero terecht. Maar die kon hem niet goed inkoppen. Maar even later een hoekschop vanaf de rechterkant kort genomen. Bal voor het doel gebracht. En weer diezelfde Omero. Nu via de onderkant van de lat kopt hij de gelijkmaker binnen. 19 minuten gespeeld. Het is leuk in Venlo voor de objectieve kijker. Want het staat 1-1. Een uur gespeeld, Zutrecht, Nak is 1-0 gebleven. De trap kwam inderdaad van, van de Madel. ging langs de muur, maar uiteindelijk ook een meter naast het doel van Nak Breda. En nu gooi je bij de thuisploeg met Bulthuis. meter of vijf over de middellijn, bal iets achteruit, buitens, Tagagi in de as van het veld zou kunnen schieten. Dat hoor je dan altijd aan het publiek wat verwachtingen heeft. En... Verdedigd door Bottekin. Dan heeft Schilder de bal in de as van het veld. Maakt die snelheid. Azade verdedigt, Geeft een schouderduw. Maar daar heeft Schilder geen last van. Bukari weggestuurd op de rechterflank. Staat inmiddels op de achterlijn. Wil voorzetten met links. En schiet dan aan tegen het uitgestoken been van Dave Bulthuis. de linksback van Utrecht. En dus een hoekschop voor Nakpreda. Bukari en Schilder. En Bukari laat die bal dan maar liggen voor Schilder omdat dat toch eigenlijk de man is die dit soort standaard situaties eigenlijk altijd zeker vanaf deze kant hier voor de hoofdtribune voor zijn rekening neemt. Utrecht helemaal terug in het eigen strafschopgebied met 11 man buitenskop op de 5-meter meterlijn en dat betekent dat de bal het Utrecht strafschopgebied is uitgegaan opgepakt dan meter of vijf over de middenlijn door Koenders. ingebracht buisvang top wil schieten raakt verkeerd en heeft dan ook geen voorzet. Takagi maakt op de strafschopstip een omhaal en zo kan Utrecht weg. Met Van der Gun, aan de linkerkant van het veld. Ik denk als hij erin gaat, dat nak wel op zijn rug ligt. Maar dan moet er nog wel gescoord worden. Van der Gun gaat verder en verder. Dan paast hij verkeerd af naar nou, Duplan. Die, die houdt hem nog binnen richting de achterlijn. Gaat hij en aangeschoten tegen Koenders. Dan overgenomen door Van der Gun. En zo krijgt deze aanval nieuwe bloed. En wacht op Van der Gun. Wat gaat hij doen? Nou Azade, dan Bulthuis die zich meldt. Allemaal halverwege de nakhelft aan de linkerflank op het veld. Van der Gun staat wat achteruit. Het publiek gaat er ook weer wat meer achter staan. Er is wel wat gedoe geweest in Utrecht. De supportersvereniging wil dat de sfeer... Van zoveel jaar geleden weer terugkomt. Vindt het allemaal te doods en te saai. En Utrecht gaat inmiddels helemaal terug richting de middenlijn. En komt nu weer met Van der Madel. Nou heeft hij nog een voorzet. Punt strafschopgebied. Rechterkant van het veld. De Moorje Tagagi, maar dan Botekin. Het blijft 1-0. Na 62 minuten bij Utrecht nak. En een beetje gezapig is het eigenlijk wel. Excelsior met de rug tegen de muur in de tweede helft, Frank. Nou, dat valt op zich nog wel redelijk mee, hoor. Dat uh, Vitesse is wel uh, wat meer aandringend dan uh, voor de rust. Maar na 65 minuten nog altijd die 2-1-voorsprong voor Excelsior op het bord. Dan gaan we weer naar Andy. Een geweldige goal, maar... Zoals dat bij Vitesse gebeurde, gebeurt dat nu ook bij ADO Den Haag. De man die net met het hoofd scoorde in het ene doel, doet het nu in het andere doel. En het is een mooie hoor. De vrije trap is van Danny Holla voor VVV voor alle duidelijkheid. En de doelpuntenmaker is een ADO-speler, Omeru, die de bal prachtig Buiten het bereik van zijn keeper binnenkomt. Hele mooie goal. Maar het is absoluut niet de bedoeling, want het is zijn eigen doelpunt. En dus leidt VVV met 2-1. 22 minuten gespeeld. Uh, Ronald, het is een leuke wedstrijd. <laughs> ik snap het, niet. <laughs> Frank Wieland, daar zit Excelsior. Ja, dat van die eigen goal dat heb ik vanavond ergens eerder gehoord. Ook 65 minuten onderweg, 2-1 voor Excelsior. Uh, onder andere dankzij jan Ari van der Heijden en zijn eigen doelpunt uh, bij, uh, voor, uh, ja, tegen Vitesse eigenlijk op dat moment nu. De bal ook voor Vitesse met nog een hele grote kans in de laatste minuten trouwens uit een vrije trap uh, voor uh, Schenkenveld, Die helemaal vrij van dichtbij kon inschieten maar uh, de, niet helemaal zuiver zag blijkbaar met dat masker op zijn hoofd. Hij raakte hem niet echt lekker en kreeg hem van dichtbij over de goal van Veldhuizen heen. Daar waar Jansen nu de hulp invraagt van een, een van de fysiotherapeuten. Omdat Broerse een tik tegen het hoofd heeft gehad. Van Ginkel uh, zou daarbij betrokken zijn geweest. Wat daar dan precies is gebeurd is mij uh, enigszins ontgaan. Omdat de bal daar alweer uh, eventjes weg was. Maar Broersen die grijpt uh, in het gezicht in de buurt uh, van zijn uh, mond. Even kijken in de herhaling wat er dan... Oeh, Van Ginkel komt daar aardig in vliegen om uh, de bal te veroveren. En Broersen natuurlijk niet van een kleintje vervaard. Die denkt ik ga niet aan de kant. Had ook nauwelijks de kans om uh, dat te doen. Broersen moet nu wel naar de kant. Namelijk even buiten de lijn omdat hij verzorgd is. En uh, zo geeft Ed Jansen dan uh, uh, Oost de gelegenheid om de bal weer in te leveren bij Veldhuis. En dan kan Vitesse weer verder gaan aanvallen om die twee- 8 verstand ongedaan te maken. Opgelopen voor de rust. En na de rust dus nu met de nodige aanvallende impulsen. Extra Chantouria erbij, Reis erbij, Boni en nu naast de Reis... En dan moet het wat gevaarlijker gaan worden. Achterin wat meer risico's nemen. Boni nu naar de rechterkant gespeeld. Ibarra die daar zijn tegenstander voorbij speelt. Een prima wedstrijd weer. Geeft de bal ook goed voor richting Boni weer. Boni komt er alleen niet aan. De ruiter dan om de corner te voorkomen. Wordt de bal opnieuw nog ingebracht door Van Ginkel is dat volgens mij. Maar die kopt de bal dan over de achterlijn. En zo wordt het uiteindelijk een doeltrap. Is Excelsior bij iedereen met Nieveld met name aan het protesteren. En neemt de ruiter alle tijd wat hij de, denkt. Drie punten zijn voorlopig drie punten. En dat is ook zo na 67 minuten voetballen ruim in Gelderdoom. 2-1 voor Excelsior. De moesje maakt de enige goal in Utrecht tot nu toe. Rachter. Maar nu hebben we Bayram erbij bij Nac Breda. Op de rechterflank voor Bukari. Het elftal blijft dus hetzelfde staan. 65 minuten op de klok. En het is bij NAC op bezoek bij Utrecht. 1-0 voor de thuisploeg Utrecht. Koenders mag gooien. De rechtsback van NAC doet dat achteruit naar Kees Luijks. Die aan het begin van die tweede helft nog een keer gruwelijk de fout in ging. Maar dat voor Nazade, Azade kon schieten. Kon herstellen met een sterke sliding. Op een meter of 5-6 van het doel. Bal is breed gegaan en opgepakt door Schalk. Aan de linkerflank het balbezit voor El Akjoui. Halverwege de Utrecht-helft wat meer naar binnen gespeeld. Wat meer richting de as van het veld waar Schilder het de bal onder de schoenen heeft. En vervolgens buis naar de rechterkant. Een meter of 15 over de middenlijn. Luiks, verderop staat Koenders vlak voor de dugout van FC Utrecht. Waar Jan Wouters er maar eens bij is gaan staan. Zal toch ook denken dat 1-0 wel erg krapjes is. En misschien verdient Utrecht ook wel wat meer vanavond tegen Nac Breda. Aan de andere kant dan moet je hem er nog wel even in schieten. Zo is het ook. Je plan 5 meter over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Paas te hard in richting Tagagi. Buis speelt terug op de linkerschoen van Terrawala. De keeper van Nak. Maar die trapte weer op de torso van Mortensen. Aan de rechterkant een duel met Sarpong. En daar komt Sarpong als winnaar uit. Want Nak mag gaan gooien. Nak zal inmiddels wat moeten laten zien. Want we hebben nog maar een minuut of 24. Zelfs ietsje minder. Het is nog altijd, zoals eerder gezegd, 1-0 voor het red. Upside down. Vitesse Excelsior, van Uluid. 73 minuten onderweg. De Rotterdammers nog altijd aan de leiding. Met 2-1. Ondanks de kans van Boni. Een minuutje geleden. Die, dankzij een fout van Nivel. die dacht de bal rustig te kunnen laten lopen voor zijn doelman. Maar Boni zat er nog goed tussen. Die heeft een vrije schietkans. Maar schiet de bal recht op de knieën van De Ruiter. Die goed op tijd naar de grond ging. Maar Bonny had de hoeken voor het uitzoeken. Maar besloot die bal door de benen van de ruiter te willen plaatsen. En dat had de doelman van Excelsior dus goed in het snotje. En nu kijken we naar de blessure bij Scheiman. Die niet behandeld wil worden. En dus de vrije trap nu ook voor Excelsior. Tegen Hofs Slechte vrije trap. Chanturia pikt op. Hakje. Leuk. Halverwege de eigen helft. Moet je wel in balbezit blijven. Dat lukt maar. Half Butner, voet dwars gezet. En dan kan Excelsior eraf komen. Vrije trap. En wat gaat dat dan opleveren? Een gele kaart. Daar waar, uh, Nee, het is uh, Zwalbe zelfs. Het is van delen die een gele kaart krijgt. Zie ik dat goed? Is het van delen die een gele kaart krijgt? Dan krijgt hij zijn tweede namelijk en dan gaat hij eraf. Dat is een ding dat zeker is. Want uh, hij heeft net een gele kaart gekregen. Hij gaat uh, een uh, tweede gele kaart krijgen of is dat niet zo? Ik heb toch echt een tweede gele kaart voor hem staan. Maar uh, met nog een kwartier te spelen loopt uh, hij nu heel hard weg... Ho ho, ja, ik heb het al geel, zegt hij nu. Je moet eraf. Wat gaan we nu doen, Jansen? Het is uh, Van Delen die zo hard mogelijk wegloopt... in de hoop dat Jansen geen idee heeft wat er nou precies aan de hand is. En nu zoeken de heren elkaar weer op. Van Delen moet tenslotte wel, wordt erbij geroepen. Maar Jansen niet voor de eerste keer vandaag op zoek uh, naar uh, spelers... die hij gewoon zou moeten kunnen vinden. De eerste keer omdat hij een masker op had en een overtreding had begaan... En nu van Delen inderdaad in tweede instantie toch maar naar de zijkant gegaan. Want inderdaad zijn tweede gele kaart. En dus uh, Excelsior met 10 man. En een 2-1 voorsprong tegen Vitesse. Ragnar, kleine 20 minuten voor tijd. En Nak komt langs zijn na een vrije snelle aanval via de linkerkant van het veld. En schilder kan hem dan binnen tikken. Het wordt allemaal opgezet door El Akshawi. Die paast richting de linkerflank. Alex Schalk zet voor richting ja, ongeveer de penalty stip. En daar staan drie mensen van Utrecht. Maar is, uh, daar is Schilder er als eerste bij. En die tikt hem beheerst voorbij. De doelman van Utrecht, de Rob van Dijk. En zo staat het opeens gelijk. Zag je het een klein beetje aankomen. Omdat Utrecht het niet aandurfde om Nak echt onder druk te zetten. Denk erop alsof de ploeg van Jan Wouters het wel goed vond zo met deze stand. En het gevoel had, ach, Nak vindt het ook wel best. Kijk vooral naar volgend seizoen. Maar dit zouden nog belangrijke punten kunnen zijn. Of in ieder geval die ene. Als dit zo blijft met die stand ook bij VVV Venlo op het bord. bezit voor Luik speelt hem terug richting Ter Rauwola. En waar Utrecht de zaken toch echt wel onder controle leek te hebben. Ben ik benieuwd of NAC zelfs nog meer uit deze wedstrijd wil zien te peuren. Ter Rauwola en Luik spelen elkaar de bal wat toe. Dan is daar ook nog Buis aan de rechterkant in de verdediging bij NAC bal naar voren geschoten, Martinson en Sarpong, bal wat hoog of het been wat hoog van Sarpong, maar het mag verder met Karent die zojuist in de poek is gekomen voor de moersje voorzet ook en Bottekin glijdt de bal dan bij de eerste paal weg, lijkt bijna in zijn eigen doel, maar ik denk dat deze oudspeler van Zwolle wel wist wat hij deed, namelijk verdedigen en de bal over de achterlijn schieten, dat was heel bewust, Tagaki. Gaat in minuut 74 wel de hoekschop nemen voor FC Utrecht. Voor de wedstrijd is dit leuk, want hij zat eigenlijk al een tijd lang op slot. Kijken naar de hoekschop van Tagaki voor de fanatieke aanhang van Utrecht op de bunnik Het luchtalarm staat aan. Nou, dan moet er wat komen, zou je zeggen. Maar de bal wordt het strafschopgebied weer uitgekopt bij Nak door Bottegien. Gerns brengt hem opnieuw in. Nelwach Jouy verdedigt dan en nu teruggepakt in de as van het veld op met Azare. Dan is daar van de Marel hoge bal richting van de Gun. Verdedigd door Bottegien. Op de rand van het strafschopgebied. Dat gaat goed. En Sarpong draait om de eigen as. Hij heeft ook de vrijheid gevonden. En de weg naar voren. Aan de rechterkant van het veld. Met de invaller met Umer Bayram... Kan verdedigen met Tagagi bij Utrecht. En dan uh, gaat het tempo er wat uit. En heeft uh, Koenders uh, de ballen meter of vijf over de middenlijn op de helft van Utrecht. En is daar nu Lurling in de middencirkel. Klein kwartiertje nog. Nou vooruit een paar minuutjes erbij. Dik kwartiertje nog. En Utrecht uh, heeft gezien dat nak langs zij is gekomen via een intikker van Schilder. Allemaal leuk om te horen, maar de toppen van vanavond is natuurlijk VVV ADO en die houdt kan. dacht het wel en al uh, zeker 10 minuten niet gescoord. Dus ik weet niet wat er aan de hand is op het veld. Met 2-1 uh, de stand in het voordeel van VVV Venlo. Net een blessure gezien voor Barry Maguire. Mooie naam voor een speelfilm zou dat zijn, maar hij scoorde wel het eerste doelpunt. Nu is uh, Wildschut weg aan nou, of de een leuk linkerkant. singeltje. Zou ook heel leuk kunnen zijn, ja, per uh, Maar hij kan ook aardig voetballen, want het bleek hij maakt het eerste doelpunt voor VVV Venlo. De gelijkmaker door Omeru. Uh, voor Ado Den Haag. En de 2-1 ook door Omeru. Maar toen in zijn eigen doel ook een kopbal. En dat uh, vond hij wat minder leuk. De bal is voor Ado Den Haag. Maar niet voor Lang. Want Emenieke zit ertussen. Maar die raakt de bal kwijt. Kan de bal opgepikt worden achterin. Door uh, Supersepa, uh, Sela moet ik zeggen. Timicella nog altijd speelt de bal naar buiten naar Ucebo. Moet de voorzet komen, komt richting tweede paal. Maar ja, daar staan heel weinig mensen. Helemaal achterin staat nog wel wildschut. Hij heeft de bal onder controle. Veel mensen zijn voor hem op de tribune gekomen. Ook van uh, andere clubs, onder andere AZ. Is het Ochebo uh, die de bal heeft, probeert hem naar Fleuren te krijgen. Vrij trap, want hij wordt gehaakt door Immers. Immers die zich boos maakt op zijn verdediging. Van, moet ik dan alles werk oplossen? Jullie moeten dat doen en uh, maakt een overtreding. Die bal ligt, nou schat, twee meter buiten het Van de keeper uitgezien uh, een beetje links. Overigens, beide keepers doen me denken aan Jack Middelburg, uh, de witte reus. Want ze spelen allebei uh, helemaal in het wit. Frank Wilaert. Vitesse, het is Schenkelveld die de overtreding begaat op Van Ginkel. Schenkelveld heeft al geel uit de eerste helft. Krijgt nu geen geel. Er wordt wel geel uitgedeeld nu door Jansen, maar dat is voor Mekkeren. En uh, dat is niet aan uh, Schenkelveld. Excelsior stond al met zijn tienen. Blijft ook met zijn tienen staan. Omdat Schenkelveld uh, daar uh, gespaard wordt door uh, Jansen. De bal lag alweer op 11 meter. Achter de bal natuurlijk weer Butner, Maar er zijn een heleboel rode hemdjes van Excelsior inmiddels langs de bal geweest. Hebben hem daar weggetrapt om die Butner uit zijn evenwicht te krijgen. We hebben voorrust gezien wat dat voor effect had. Namelijk dat hij die bal bijna dwars door de ruiter heen schoot doel in. En uh, datzelfde staat nu weer te gebeuren. Want Butner, resoluut. Pakte onmiddellijk de bal. Ik wil die penalty nog een keer nemen. Nog een keer die de ruiter het doel uitschieten. Kijken of me dat nog een keer gaat uh, lukken. Hij heeft de 2-2 in ieder geval klaar liggen. De aanloop van Butner. Nog een keer zo! Dezelfde plek, alleen ander doel. Steenhard nog een keer. En Butner, twee keer vanaf de penalty stip. Schiet Vitesse op gelijke hoogte tegen Excelsior. Dat met zijn tien hier. Een voorsprong en een aanstaande overwinning door de vingers ziet glippen. Vitesse ruikt bloed en gaat ongetwijfeld voor de volle drie punten in de laatste fase van deze wedstrijd. Twee steenhard genomen penalties van Buurtner brengen Vitesse op 2-2 tegen Excelsior in Gelredoom. Even terug naar die twee fragmenten, Frank. Bij Van Delen zei je een vrije trap voor Van Delen in eerste instantie. Ja. Was het dat ook? Of was het echt nee. een Svalbe? Het was een uh, Svalbe. Hij werd uh, niet geraakt. Hij was nogal verontwaardigd. Het vreemde, ik heb daar weinig inderdaad aandacht aan kunnen besteden. Omdat ik zo verbaasd was dat hij Van Delen weer doodleuk naar zijn respectpositie toeliep, Terwijl hij toch echt zijn tweede gele kaart had. Maar uh, hij maakte inderdaad een Svalbe. Zal ongetwijfeld... Uh... ...iets hebben gevoeld en gedacht van ja, ik mag gaan liggen. En, en Jansen vond dat uh, veel te weinig om, uh, een, pen, of om een vrije trap voor te gaan geven. E, intussen even Vitesse nog met een voorzet van Chanturia. Weggewerkt achterin bij Excelsior. Want intussen Vitesse de omsingeling van het doel van Excelsior is al minutenlang aan de gang. En die 2-2 komt dus bepaald niet uit de lucht vallen. Nu wel Bruins aan de andere kant weg. Van de struik zit er dan tussen. Veldhuizen gaat zijn doel niet uit. En dat betekent dat Bruins door kan op de counter. Bruins voor de goal. Is Finke ingevallen. Bruins kapt zijn tegenstander uit. Finke! Veldhuizen! En uh, Red redt Vitesse voorlopig. Jongen, jongen, jonge. Wat een ongelooflijk grote kans voor Excelsior was dat. Finke helemaal vrij. Nu en Nee, Rijs aan de andere kant buiten spel. Nou... Als we dit nou niet echt twee ploegen zijn die vol voor de overwinning gaan. Excelsior heel stiekem op de counter. En het lukte bijna dankzij Bruins die goed door kon lopen. Veldhuizen die terug ging naar zijn doellijn. En achteraf zou je kunnen zeggen omdat hij de bal tegenhoudt die Vinke inschiet. Was dat een uitstekende beslissing van de doelman van Vitesse. Daardoor staat het namelijk na 82 minuten voetballen in Gelderdoom Nog altijd op 2-2 tussen Vitesse en Excelsior. En nog even dat andere fragment was een terechte strafschop. Ja, was het terecht, de strafschop, okay. want er werd vastgehouden. Weet je wat, gaan we gewoon naar de volgende actie? Vitesse voor 3-2! Nee! Jongen, ongelooflijk. Ik kan beter gewoon hier blijven nu, Ronald. Ja, nee, nee, nee. Grachtig. Ja, precies. <laughs> ja, ik voel een beetje saaie piet als ik Frank zo hoor met al het gedoe. En, uh, maar ja, de wedstrijd is daar blijkbaar interessanter dan hier. 10 minuten voor tijd en het is 1-1 bij Utrecht-Nak. En Nak is de bovenliggende partij. En een uh, minuut na dat uh, intikkertje van uh, Schilder de 1-1, was het uh, schot van Lurling van een meter of 15 op de paal. Buiten bereik dus van Van Dijk en uh, daar kwam Utrecht heel goed weg. En ook nu is het Nak in balbezit met aan de zijkant uh, Schalk. Halverwege de Utrecht-helft uh, al. Ingespeeld uh, door El Akjoui die de bal nu uh, terugkrijgt. De buisterhoogte van de middenlijn. Nak besluit om even achterin rond te spelen. Nu met Luiks in as van het veld. Halverwege zijn eigen helft. Kees Luiks heeft goede momenten. Maar heeft af en toe wat slippertjes. Waardoor hij zijn ploeg in de problemen brengt. En over het algemeen lost hij die zelf dan ook wel weer, weer op. El weer in balbezit. Een meter of 15 voor de middenlijn. Het staat helemaal stil. Niemand beweegt bij Nak. Hetzelfde geldt natuurlijk dan bij FC Utrecht. Want waarom zou je gaan lopen als de aanvallers niks doen. Rauwelaar in bal zit. Luikstand. Het publiek van Utrecht wil dat er wat wordt doorgejaagd. Maar voorlopig is het Koenders. En een poging van Nak om misschien wel de 2-1 te gaan maken. Daar aan de zijkant is het Bayram. Mooi snel ingepaast richting Buis. Buis met opening op Sarpong. En de aanname op de borst is goed. Richting achterlijn. Voorzet moet komen. Maar is wel aan tegen de schoen van Van de Marel. En zo krijgt Nak Breda een hoekschop te nemen. De ploeg die voor het laatst hier won in 2007. Vorig seizoen werd het 3-1 met één keer Mertens, twee keer Van Wolfswinkel. Namen die nog vaak vallen. Nak heeft inmiddels getrapt, maar de bal is over de achterlijn gegaan. En wordt nu opgepakt door Van Dijk, die hem vanaf de vijfmeterlijn via een keeperstrap weer in het spel zal gaan brengen. Negen minuten nog, heeft Utrecht om 2-1 te maken. Aan de andere kant, dat geldt voor Nak, dus ook de stand is gelijk 1-1. VVW en Ado zitten pas in de eerste helft, en die houdt wel even nog een heleboel te goed. Ja, ik hoop het. Het is een leuke eerste helft. In ieder geval 2 1 de voorsprong voor VVV Venlo. Ook een tegenslag voor VVV, want Pink Kruijsen moest komen. Of moest komen, Barry Maguire geblesseerd aan de voet naar de kant. Maar die Kruisen kan er ook wat van. Scoorde vorige week nog tegen AZ. Mocht niet uh, baten, het er geen punten op. De vrije trap voor Den Haag wordt weggekomen uit het strafschopgebied door Yoshida. En opgevangen door Wildschut. Wildschut probeert zich uh, vrij te spelen. Doet dat via de linkerkant. Gaat de bal richting Uchebo. Af en toe lachwekkend zoals hij voetbalt. Maar dit doet hij weer heel erg knap. Hij uh, pikt de bal af en struikelt dan even lachwekkend over zijn eigen benen. Echt de manier waarop hij die bal afpakt is. Dan denk je nou, die, die moet echt uh, naar Barcelona. En als hij dan twee meter heeft gelopen en hij struikelt over zijn eigen benen. Dan denk je, joh. VVV 4, misschien is dat nog iets aardigs voor je. Uh, die kan echt dingen afwisselen. Geweldige voetbalmomenten met uh, dramatische momenten. Staat nu spel, wordt ook teruggevlakt. Maar 2-1 in de stand, 41 minuten gespeeld. Leuke wedstrijd om naar te kijken. ADO heeft ook uh, wel wat kansen kunnen creëren. Niet al te veel, de voorsprong is uh, verdiend, vind ik, voor VVV. Uh, 1-0 Maguire, 1-1 Omeru. En 1-2 Omeru. Of 2-1 Omeru. Een eigen doelpunt. Nu uh, leidt hem een overtreding op Vicento. Maar zegt Jack van Hulten: niks aan de hand. Bal gaat over de achterlijn. We hebben nog een paar minuutjes in de eerste helft te gaan. 2-1. VVV leidt tegen Ado.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 But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last.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 5-by van Train. VVV Ado en die houtkamp. Weer een aardige actie gezien van Uchebo. Je kunt er 10 wereldacties uh, tegen, 10 uh, kinderlijke acties tegenover zetten. Het is echt een hele rare voetballer, die 2 meter lange Nigeriaan 2-1 de stand. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Wat blessurebehandelingen geweest. Onder andere voor Maguire, die geblesseerd ook uit moest vallen. En nu heeft VVV met die 2-1 voorsprong balbezit. bezit. gaat richting Hocebo. Komt de bal goed naar Linse. Linse krijgt de bal niet echt lekker onder controle. En dan wordt hij door Omero hard naar voren geramd... naar een andere Nigeriaan die hem op het hoofd krijgt. Dat is Emenike. Die speelt in plaats van Vostermans en de bal over de zijlijn met het hoofd. Hij gooit de Thierry de bal in en mag Ado dus weer in de aanval gaan. We zitten in de tweede minuut van de extra tijd... die ook waarschijnlijk twee minuten zal bedragen... Als de bal door Horvat uh, uh, aan de voeten is meegenomen. Het leek er even op. Die raakte geblesseerd dat hij het spel ook moest uh, verlaten. Maar gelukkig kan de Hongaar gewoon verder. En uh, staat hij centraal achterin bij Ader Den Haag. Zijn paas in de diepte was niet goed. Ging over de achterlijn. En ik kijk naar Jack van Hulten. Die zal zo dadelijk de fluit ter hand nemen en in de mond steken. Dat doet hij uh, nu. En uh, gaat hij ook meteen afblazen. Dat uh, doet hij nog niet. De bal blijft in de lucht hangen. Gaat nog uh, richting Ocebo, maar Ocebo kan de bal niet onder controle krijgen. Probeert Ado nog een keer in de avond te gaan. Oh, dat lukt niet. is Linzen eventjes aangetikt en mag een uh, vrije trap gaan nemen. Mag hij dat? Nee, dat mag hij niet, want we hebben rust bij VVV Venlo tegen Ado Den Haag. Het staat 2-1 voor de thuisploeg. Vitesse Excelsior, hoe lang nog Frank? In de blessuretijd 4 minuten te gaan. Het is 2-2. Vitesse vol op jacht naar de overwinning. En alle hens aan dek bij Excelsior. Iedereen terug op eigen helft. Janga nog ingebracht. Eigenlijk als diepe spits, maar die staat ongeveer op zijn eigen penalty stip te verdedigen nu. En Cassia met tempo zo hoog mogelijk houden. De bal breed leggen. Prupper inmiddels in het veld gekomen om het spel nog een klein beetje te kunnen verdelen. Tenminste dat ergens op te laten lijken. Prupper met een schot. Een mooie schuiver, maar wel naast. Prupper wil dan nog zeggen. Denk erom, hij is aangeraakt door iemand. In dit geval Broersen zou dat dan moeten zijn. Maar Jans is het daar bepaald niet mee eens. We gaan naar Ragnar. De dood doodse is de anderse brood, want uh, Kolk geschorst en daardoor mag Alex Schalk spelen. Twee minuten voor tijd en bij Utrecht uitzet Heijnak Breda met een geweldige kogel op een 2-1 voorsprong. Een prachtig doelpunt van Alex Schalk. En op dat moment staat de defensie van Utrecht toch eigenlijk te slapen, collectief. Want een vrije trap die gaat eraan vooraf, dan komt hij al in balbezit. en. Uh, ja, dan kan hij komen waar Utrecht niet ingrijpt. Dus en zo staat Nak opeens met 2-1 voor. En het is niet eens onverdiend op basis van de tweede helft van 16 meter. Vol op de vreef richting de kruisingen. Gestrekte van Dijk in de goal. Maar die steekt zijn handen wel uit. En ook overtuigend misschien niet maar vooruit. Het is 2-1, dat is een ding wat zeker is. En Nak dus aan de leiding. En dat betekent meteen maar dat Nak ook zeker is van lijfbehoud zonder problemen met na-competitie en zo. En de afgelopen minuten al kansen gezien door Luijks in de 85ste minuut met een geweldige kopbal. Wat kwam hier hoog bij een hoekschop? Miraculeus nog gepakt die bal. Een vrije trap gezien van Nak Breda. Die ook zeer gevaarlijk was. Ook van Luijks toen boven de lat getikt door Van Dijk. Maar die had dus nu geen kans op die kogel van Alex Schalk. Wat zal hij er blij mee zijn? De centrale spits van Nak Breda. Nak met Bayram en dit zal de ploeg van uh, de trainer John Karelsen toch niet meer gaan weggeven, zou je zeggen. Het is hier 2-1, maar Frank, wat heb jij te melden? Het is 3-2 geworden voor Vitesse. Het is Van Ginkel die hem maakt. Twee minuten in de blessuretijd en uh, zo zet Vitesse toch nog een 2-0 achterstand om... In een 3-2 overwinning. Tenzij Excelsior nog een kunststuntje flikt met zijn tienen tegen de 11 van Vitesse. In de overige extra tijdminuten die er nog bij gaan komen. Van Ginkel ineens helemaal vrij. Keurig binnengeschoten. Buitenbereik van de ruiten. Maar Vitesse gaat gewoon door. Natuurlijk een mannetje meer even oppassen in de omschakeling. Zo gauw Excelsior de bal heeft zoals nu bij Janga aan de linkerkant van het veld. Die probeert de bal vooral bij zich te houden. Maar Excelsior heeft niets aan een nederlaag zoals geen enkele ploeg ooit wat heeft aan een nederlaag natuurlijk. En de vrije trap nu gegeven aan de Rotterdammers door Jansen. Halverwege de helft van Vitesse dat met deze overwinning zeker weet dat het zich plaatst voor de playoffs voor Europees voetbal. En uh, voor de Excelsior verandert er in feite niets. Want komende woensdag was het geloof ik. En Ronald moeten ze winnen bij uh, de Graafschap. Goed onthouden. En, uh, ja, ja, sommige dingen kan ik nog wel onthouden gedurende zo'n wedstrijd. Hoe gek het ook loopt in deze tweede helft. Want die werd na een half uurtje, uh, met nog een half uurtje te gaan. Uiteindelijk toch nog uh, behoorlijk spannend. Met dank aan die twee enorme kogels. Denk aan uh, Neeskens zoals die ze zo ooit nam. Van uh, Butner, die ook tot man van de wedstrijd is gekroond natuurlijk. Dankzij die... Enorm knap en hard genomen penalties van hem. A la Neskens, zoals hij dat vroeger deed. En uh, hij dus de man van de wedstrijd. En oh, wat zal Jan-Arie van de Heide blij zijn, zegt na die eerste helft waarin hij een eigen goal maakte. En de voorassist gaf op de 2-0 van Excelsior. Daarna gewisseld werd. Maar hij zal vanavond toch nog wel ietsje lekkerder slapen. Omdat Vitesse, er is inmiddels afgefloten, wint van Excelsior. Met de hakken over de sloot. Met 3-2. Dan gaan we nog even naar Utrecht-Nak. Graag maar niet bij u. Ruim 2,5 maand geleden thuis tegen PSV. De laatste zegen voor Nac Breda. En Sarpong van 16 meter haalt maar de Zuid. En uh, 3-1 voor Nac Breda. De invaller dus die vanaf afstand Van Dijk nog een keer gepasseerd. En ik denk dat Van Dijk daar wel eens beter heeft opgetreden bij dat soort pogingen. Want hij zit er wel bij, maar had er misschien wel wat meer bij kunnen zitten. De harde schuiver over de grond. En of die helemaal onhoudbaar was. De knal van Jeffrey Sarpong, de oud-Ajax ziet Zet er een klein vraagteken bij. Opzet via Schilder aan de linkerkant. En dan passeert hij Van Dijk-Sarpong. Die wat ver voor zijn doel lijkt te staan. 3-1 voor Nakbreda. De tribunes lopen al een tijdje leeg in de Galgenwaard. Sterker nog, het is als ik nu om me heen kijk bijna al half leeg. En er wordt nog wat geschreeuwd in de richting van Jan Wouters. Die in 2012 nog niet verloren wat dat betreft al op de rit had staan. Met wat gelukkige overwinningen, dat moet je erbij zeggen. Die op het laatste moment werden binnengesleept. Maar vandaag gaat het dus mis op deze dag zo vlak voor Koninginnendag. Hier is Gerrit nog voor Utrecht in de ploeg gekomen voor de Mouge. Eén goede actie van hem gezien. Toen bijna van de gun, maar die pakte de bal niet goed aan. Dat was nog bij de 1-1 stand en toen kon Utrecht nog de voorsprong pakken. Maar daarna dus die knal van Schalk en ook dit schot gezien van Sarpong. Bal zit aan de rechterkant van het veld ter hoogte van de middenlijn voor Bayram. Die denkt ik wil er ook nog wel eentje bij schieten. Dan moet hij opschieten, want we zitten in de extra tijd inmiddels in minuut 93. 10 seconden nog tot aan het einde. Want we kregen vanwege alle wissels die er zijn geweest drie minuten extra tijd cadeau. Gratis en voor niets van scheidsrechter Van Siechem. Een fluitconcert voor Utrecht dat met de 39 punten die het houdt wel weet. Dat normaal gesproken playoffs en Europees voetbal niet meer tot de mogelijkheden behoren. En NAC dat weet dat het zeker zal zijn van lijfsbehoud. Al was het maar vanwege het veel betere doelsaldo vergeleken bij VVV Venbo. De ploeg die eronder staat. Utrecht verliest thuis van NAC Breda met 3-1. Drie wedstrijden zitten erop vanavond. Heracles Heerenveen 2-4, Utrecht NAC 1-3 en Vitesse Excelsior 3-2. En het is rust in Venlo bij VVV ADO en rust ruststand daar 2-1. Sporttekenaar Dick Bruinestein is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Uh, hij had een kort ziekbed en is 84 jaar geworden... en overleed in een ziekenhuis in Hoorn. Aan de telefoon collega Mart Smeets. Mart, Jij hebt lang met Dick gewerkt. Want hij tekende live in Studio Sport. Uh, kun je voor de jongere luisteraars uitleggen hoe dat ging toen? Ja, de, Dick was een, uh, een van voetbal mens... die de, um, de grootheid van Cruijff en Abel Lenstra en Vaas Wilkes herkende. En die dat in een tekening vastlegde. en um, zijn, zijn hoofdfiguur heette Appie Happy. En Appie Happy deed eigenlijk alles uh, goed... Er was een hele een nuchtere Hollander die overal een oplossing voor had. Maar toen Dick eenmaal zijn penseel goed uh, in de inkt had gedoopt... toen zag hij ook dat televisie heel belangrijk was. En dan kwam hij zondags kwam die met een heel groot schetsboek... en met, uh, met krijtjes en met, met inkt kwam hij naar de studio toe. En dan, wat jij zegt, dan tekende hij werkelijk live bij een wedstrijd Tekende die iets wat hij... Opvallend vond, dus uh, een schofterige overtreding kon hij met een paar pennensteken uh, heel erg mooi neerzetten. En een uh, hele mooie overwinning van Joop Soetemelk, uh, die zette die dan op zijn manier zette die neer. En ik heb net zitten nadenken, uh, in de jaren 70, 80 en 90 heeft hij dat volgehouden. om een volkomen uh, ouderwetse. ...kunstvorm, namelijk de pentekening... ...of de krijttekening, mag je het ook noemen... Ja. ...om die in een... Op een te, ...om die in een televisie... Uh, ...uitzending... Uh, ja. ...gewoon stand te doen houden. De tekening van Dick was... Voor ons en voor alle mensen die opgegroeid zijn in, in die jaren 70, 80, 90. De tekening Dik was een ankerpunt op zondagavond. Dat was, dat was heel bijzonder. Dat iemand gewoon een tekening in een televisieprogramma. Televisie is bewegende beelden. Een tekening is een stil. En hij zei ook altijd. Dat was een eigenwijze vent. Dat was een heerlijke man om mee om te gaan trouwens. En Wieler die verder. Uh, hij zei ook altijd. één tekening is belangrijker dan duizend woorden. Ja, hij, hij kon ook uit elk gezicht iets halen waar, waaraan je iemand herkende, hè? Ja, ja, zeker. De neus van Kruif de neus van Zoetemelk. Uh, de geweldige tors van Geesink. De krullen van uh, Fanny Blankers. Uh, de, de, de, da, daar, daar, daar was die meester in. Uh, we, ik weet niet... Oh, ja, Bob Oeschi was ook zo'n tekenaar vroeger die dat kon. Uh, en er zijn er wel meer geweest. De, de, de tekenaar van, uh, van Kik Wilstra uh, had dat waarschijnlijk ook wel. Maar Dick was de man die met een paar pennenstreken zette hij een situatie neer... die we allemaal herkenden. En dat was het knappe van hem. Het was een, een merkwaardige kunstenaar. We, we noemden hem ook de artiest. Hij kwam ook wel binnen, hij droeg ook wel eens een strikje. En dan kwam hij de studio binnen en was fantastisch. En zei hij, de artiest meldt zich. <lacht> en dat was, dat, dat was een heerlijk gevoel, want... Ja, zonder hem was er geen uitzending. Er moest altijd één tekening van, van Dick Moester in de uitzending zitten. Ja. Dat was heel speciaal. Ja. Um, had hij ook een band met die sporters zelf? Ja, want die vonden het leuk en eervol, kan ik me herinneren, dat ze door hem getekend werden. Er, er, waren wel, um, er zijn tentoonstellingen van zijn hele oeuvre geweest. Ik meen dat de, um, uh, Museum in Groningen niet lang geleden zoiets gedaan ja. heeft. Ja. Uh, en en best, daar stonden de, de voetballers... die verdrongen zich echt om een originele dik te, te ontvangen. En hij, hij gaf ze dan ook wel weg aan die spelers. Die vonden dat heel bijzonder. een sporter vond het sowieso eervol... om in studiosport niet alleen in, in bewegende beelden te zien te zijn... maar ook door, uh, door Dick. En dat, dat, ja, dat, dat maakt zijn positie heel erg, heel erg bijzonder. Ik, ik probeer allerlei gedachten nu te ordenen... want ik ben, ik ben echt geschrokken toen ik het vanavond hoorde. Mm -hmm. Want je denkt dat dit soort kunstenaars... die zijn daar voor eeuwig. Die, die, die mogen altijd door blijven tekenen. Uh, hij, hij had ook... Ik weet... Uh, dit, dit, is, dit gaat heel ver, maar dit was heel grappig ook. Dit, dit schiet me nu ineens te binnen. Je had in de jaren zeventig de autoloze zondag. Toen mochten we niet autorijden in Nederland. Maar zijn appi happie tekeningen die moesten van de studio in Hilversum... naar het parool gebracht worden. En daartoe kregen Henk Lingen, Joop Reuvenkamp... en ik opdracht. En dan reed Joop Reuvenkamp de auto van de NOS. De NOS had één auto rijden... want die mocht dan rijden met een, met een speciale... Uh, permissie. En dan had Dick tegen ons gezegd... als jullie in de... weesbeprekvaart rijden... hou dan Appie-Happie altijd boven je hoofd... tegen het plafond... Want daar zit de laatste lucht wel nog. En dan blijft de minste Appi Happy nog over. En uh, dat is jarenlang is dat een grap geweest voor alle mensen die bij Studio Sport hebben gewerkt. Als je langs de Trekvaart rijdt, hou Appi Happy altijd boven je hoofd. Um... AppieHappie Happy was de strip die in het Parool en andere kranten uh, uh, werd gepubliceerd. Uh, ja. Wat ik me van voor die tijd nog kan herinneren, waren kaugenplaatjes. Iedereen die nu de Albert Heijn uh, ingaat om, om uh, weet ik veel wat voor uh, kwartetten en, en uh, dat soort dingen te verzamelen. Toen waren het kaugenplaatjes met, met ja. plaatjes van Dick Bruinestein. En hadden we die nog maar uh, gewoon bewaard? Gewoon als jij en ik, want we hebben ze vroeger allemaal gehad. Ja. Dan komt er een moment in je leven. Dan zit je op zolder en dan denk je, ach ja, die dingen. Lama. En als je, ze nu, als je ze nu nog zou hebben... dan zou je dus Rol Wiersma, Kees Kuijs, Jan Notemans, Jan Klaassen. Want dat was een kwartet, kan ik me herinneren. Dan zou je dat hebben. Maar dit is een oude man die over een andere man... die ook oud was, net is overleden praat. Uh, Dick was van een andere tijd. En hij nam een kunstvorm mee op de televisie. En dat was geweldig. En, dat moet ik erbij zeggen... misschien mag ik hem daarmee dan eren. En dat doe ik dan namens alle collega's van Studiosport. Hij had ook op een gegeven moment een quiz... in het zondagavond... ik meen AVO-radioprogramma... waarin teruggekeken werd op de sport. Ja? En dan gaf hij in woorden... en dat was voor hem vreemd... want hij werkte altijd maar met lijntjes. Hij gaf in woorden aan wie hij bedoelde. En dan eindigde Dick Bruinestein... 84 jaar... helaas overleden. Dan eindigde Dick met de fantastische zin... Zet hem op! Witte muizen! Mart, hartelijk dank. En wij gaan verder met uh, voetbal. De meer aardse dingen des levens. Herakles, Heerdeveen. Uh, dat eindigt in 2-4. Uh, de uitslag had volgens de trainer van Veen, Ron Jans, ook heel anders kunnen zijn. Ja, het had ook uh, 8-6 of uh, 6-8 uh, kunnen zijn. Dus uh, de uitslag zegt niet altijd alles over een wedstrijd. En zeker niet na het eerste uh, half uur staan wij met uh, 1-0 voor. Terwijl uh, Heerkeles eigenlijk uh, dik voor had moet staan. Ja, kun je dan zeggen, ja, wij stonden, was het zenuwen, de spanning? Wat was het? Kunstgras? Nog nooit hier gewonnen? Nou, ik heb hier wel eens gewonnen, maar Herenveen nog niet zo vaak, volgens mij. Misschien wel nooit, als je, je bent meestal wel goed voorbereid. Alleen uh, wij. Uh, kijk, ik ben eigenlijk een enorme fan van het voetbal van, uh, van Herakles. Uh, Um, heel veel uh, druk uh, van achteruit, uh, inschuiven de verdedigers. Uh, ze dwongen uh, Assaidi in, in de rol van, uh, van linksback. Uh, een rolerend middenveld, uh, snelle handige mannetjes, mannetjes voorin. En daar hadden wij gewoon heel veel problemen mee. Maar wij wisten wel dat, dat ze de bal veel uh, waarschijnlijk meer zouden hebben dan wij. Maar wij kunnen geweldig goed counteren. Alleen het eerste half uur niet. En daarna, denk ik dat als je kijkt naar de kansen, hebben wij de beste en misschien de meeste kansen gehad. En dan wordt het gewoon een heel, heel spektakel, eigenlijk, wat alle kanten op, op kan. Als je dan in de bus zit, hè, op weg hier naartoe naar Almelo, en dan weet je, we moeten nog naar Enschede, je krijgt fijn nog. Van die drie wedstrijden naar, naar het slot van de competitie, was dit dan de makkelijkste avond of juist de moeilijkste?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 je had verloren, dan uh, ja, had je je sportieve plichten misschien moeten vervullen. Dus uh, dit is een hele belangrijke uh, geweest. Dat zei Ron Jans, trainer van Heerdeveen... na de 4-2-overwinning in Almeloven op Herakles. We hoorden hem in gesprek met Frank Snoeks. Bij Herakles was de trainer Peter Bos geschorst... en daarom zat Henry Kruse op de bank. En Frank Snoeks dus nu met Kruse. De neutrale kijker is niets tekort gekomen... maar ik kan me voorstellen dat de trainer van Herakles vindt... dat zijn ploeg wel wat tekort is gedaan. Nou ja, ik vind dat de spelers zichzelf tekort hebben gedaan. Uh, door met name de die vele kansen die ze gecreëerd hebben, die niet uh, te benutten. Want uh, de eerste helft uh, zorgden jullie voor het vermaken en voor het mooie voetbal? Nou, ik vind dat niet alleen de eerste helft. Ik vind ook dat we de tweede helft gedomineerd hebben, met name in balbezit. En we hebben ontzettend veel kansen gecreëerd. En, uh, en alleen ja, in die eindfase wou het net niet lukken. En we weten gewoon van tevoren, op het moment dat we balverlies leiden... dat Heerenveen met name in de counter een gevaarlijk ploegje heeft. En toch zijn we daarin weer geslacht. Ondanks dat we dus uh, daarvoor gewaarschuwd hebben. Met welke gevoelens sta je nu hier? Ben je, ben je trots op de manier waarop je ploeg gespeeld heeft? En, als we even over die kansen niet hebben. Of kijk je toch juist vooral naar die kansen en zeg je van... ik baal er zo van dat we hier verloren hebben? Nou, ik kijk in eerste instantie naar de manier van voetballen wat wij doen. En ik vind dat we daarin uh, fantastisch hebben laten zien uh, hoe wij graag willen spelen. En nou ja, voetbal hoort erop bij om kansen te creëren. En nou, je weet ook dat je kansen kunt missen. Dat kan gebeuren en dat heeft dus vaak met scherpte te maken. En dat is het enige wat, ze, wat ik de jongens kwalijk kan nemen. Dat ze die ballen niet binnen hebben geschoten. Maar voor de rest hebben ze gewoon een geweldige wedstrijd gespeeld. En het publiek heeft een geweldige wedstrijd gezien. Maar jullie maken je nu heel erg afhankelijk van PSV. Hè? Als, als je kijkt naar jullie Europese ambities. Nou ja, het zal duidelijk zijn, willen we nog kans maken voor die play-offs... dan zullen we de laatste twee wedstrijden zeker moeten winnen. En dat zal niet makkelijk zijn met Feyenoord woensdag voor de boeg. Of ga je ervan uit dat PSV gewoon tweede wordt, en, uh, want dan zijn we ook spekkoper? Nee, want ik vind met de manier van spelen zoals wij spelen... vind ik gewoon dat we veel te laag staan. Want ik vind dat we in een lenker rijtje thuis horen. En dat we zeker in die play-offs uh, moeten spelen. Goed, en nu moet je, moet je tegen Feyenoord. Uh, maar je hebt het helemaal niet meer in de eigen hand. Nee, we hebben het niet in eigen hand. Uh, dat is duidelijk. Maar daar hadden we het daarvoor ook niet. Want toen stonden we ook nog uh, niet op die positie waar, uh, waarin we recht hadden op uh, een play-offs. Dus uh, wat daar aan gaat, ben je altijd afhankelijk van, uh, van de concurrentie. Alleen nu wordt het alleen nog maar moeilijker. Dus we moeten gewoon twee keer winnen. Kijk, het voordeel van, van de wedstrijd tegen Final zal zijn dat Final uh, voor die tweede plek wil gaan. En uh, nou ja, dat er misschien dan nog iets meer ruimte voor ons komt. Waardoor we misschien wel iets uh, scherper voor die goal kunnen zijn. En misschien wel dat geluk hebben om dat doelpuntje te maken. Maar echt het verwijten kun jij je af en toe niet maken, los van die kansen dan. Nee, maar ik heb zo gewoon een complimentje gemaakt... op de manier van, en de wijze waarop ze gespeeld hebben. En ik vind ook dat ze dat gewoon goed gedaan hebben. Hendrik Ruze, de trainer vanavond althans van Herakles, Omdat Peter Bos op de tribune zat, die was geschorst. VVV-Ado en die uitkamp. Ja, je mag de bal ook uh, gewoon opvangen. Dat doet hij ook, ach, met Ami, maar dat is meer bij een andere sport. De vrije trap voor VVV in de tweede helft. Begin tweede helft, uh, geen wissels aan beide kanten... Aan het begin van die tweede helft wel even is al gezien. Kruisen voor Maguire. 2-1 de voorsprong. Oh, dat is niet veranderd voor VVV Venlo. En balbezit voor VVV. Dat in de eerste helft ook het meeste balbezit had aanvoerder. Meeuwers speelt de bal naar links. Naar, C, naar hè, de Jeffrey Leibakabessi. Leib Leib Leibakabessi heeft uh, weer teruggekregen van Wildschut. En doet het even rustig aan achterin. Via Emmenieke. Emmenieke balletje breed naar Yoshida. Uh, Yoshida weer naar de rechterkant. En dan uh, mag het tempo gemaakt gaan worden door de smaakmaker van de eerste helft. Door Ucebo, maar die geeft een slechte paas. Dat uh, deed hij in de eerste helft ook al een paar keer. Wisselde geweldige momenten met hele slechte momenten af. Dat doet nu ook Emmerieke. Want hij levert de bal in bij Immers. Immers met de bal voor het doel. En daar is de eerste kans van de tweede helft. En dat is helemaal geen uh, slechte kans voor Toornstra. Die komt de bal over het doel van uh, keeper Gentenaar. De uh, bal is volgens de grensrechter aangeraakt. En krijgen we dan een hoekschop? Ja, dan krijgen we een hoekschop. Dat is wel vaker als de bal aangeraakt is. Maar niemand bij VVV snapt er ook maar iets van. Ik hoop niet eigenlijk. Want Toerstra komt de bal gewoon over het doel. En uh, schijft dat er van Hult op aanraden van zijn grensrechter. Geeft een hoekschop die aan de linkerkant door Thierry gaat uh, genomen worden. Dan komt die bal voor het doel. Doorgekopt, gevaarlijk. Opgevangen door Emenieke. Die rookt de bal de tribune in. En zo hebben we de eerste mogelijkheden in de tweede helft ook alweer gehad. Twee kansjes. Eén grote eigenlijk voor Ado Den Haag. En een halve kans ook voor Ado Den Haag. Dat nu mag gaan gooien, maar wel nog altijd tegen de achterstand aankijkt van 2-1. Even kijken wat dit oplevert. Helemaal niets. Want Utschervo heeft de bal overgenomen. En het vervolg is niet echt lekker 2-1 VVV-leidt tegen ado. De Laak Heerenveen werd dus 2-4 met opnieuw twee goals van Bas Dost voor Heerenveen. Totaal van de topscorer komt daarmee, de topscorer van de divisie komt daarmee op 30. En het bijzondere aan Dost was vanavond het masker dat hij op had vanwege een jukbeenbreuk speelde hij met die gezichtsbedekking. Het zag er niet bijzonder aantrekkelijk uit, maar ja, het is een keuze waardoor je gewoon kan spelen en dat pakt goed uit. Onder de aanhang uit Friesland waren ook al diverse op de tribune met een masker op. Heb je dat nog gezien? Ja, dat heb ik gezien. Uh, dat vond ik op zich wel een, uh, een leuk idee. Dat zag ik pas toen ik, uh, toen ik mijn uh, tweede goal maakte. Maar in ieder geval, dat was een uh, was leuk bedacht. Ja, dat is humor. Uh, wat gebeurt er nou verder met het masker? Was dit eenmalig? Nee, dat is uh, waarschijnlijk uh, de komende twee wedstrijden speel ik er weer mee. Want ik heb een, uh, een, een breukje hier. Dus dat betekent dat als ik er nog één goede tik op krijg, dat ik... Uh, geopereerd moet worden. Nou, dat, dat wil je niet. Dus uh, dat is te veel risico. Dus ik denk dat ik hem uh, ophaal. Want heel veel breuken, dan denk je... nou, er komt gips aan te pas. Wat gebeurt er dan met een jukbeenbreuk? <laughs> wat gebeurt er? Uh, ik heb in ieder geval een, een, een flinke elleboog erop gehad. Ik, ik zou zal God niet weten wat het allemaal inhoudt. Het eerste wat ik wil weten was of ik kon spelen. En dat, uh, dat was mogelijk op deze manier. Dus... Uh, ja, daar ben ik blij mee. Ik bedoel eigenlijk, hoe kom je daar vanaf? Hoe kom je daar vanaf? Het hield vanzelf. Dus uh, de, de, de persoon, de dokter zei dat het zes weken duurde. En dat ik eigenlijk geen bal aan mocht raken, maar uh, met dit masker is dat wel mogelijk. Als jullie nou in de middenmoot hadden gestaan, uh, kleurloos, dan zou je niet gespeeld hebben vanavond, of wel? Ja, dat, uh, dat, dat zou gekund uh, zou hebben, maar uh, ik denk ook dat het belangrijk is dat ik tegen mijn oude ploeg speelde, wat ik... Uh, Waar ik nog niet tegen gescoord had ook. Dus wat wel een extra drive voor mij was om hier uh, nog te presteren. Want kleeft er ook nog wel risico's aan? Ja, dit, uh, het is niet zonder risico. Er zit natuurlijk een plekje onder het masker. Kijk, als ik daar precies op die plek een, een, uh, een tik krijg... dan zou het uh, wat kunnen opleveren. Maar uh, ja, daar dat denk je niet over na. En dan win je met 4-2 en dan ga je morgen met de bentjes op tafel uh, luisteren naar Langs de Lijn. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik uh, denk dat het voor ons gunstig zou zijn als uh, Ajax kampioen wordt morgen. Dus uh, we gaan het zien. Ook nog een wens uh, betreffende Feyenoord en AZ? Um, ja, op zich. Ik denk dat het het beste is als Feyenoord hem niet wint. En dat wij de laatste speeldag van Feyenoord uh, kunnen winnen. Maar ik denk dat als wij zeven punten halen uit de laatste drie wedstrijden, dus nu nog vier, dat we genoeg hebben. Maar dat moet, uh, dat moet blijken. En zie je Heerenveen dan nog landen op de tweede plaats? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Bas Dos na de 4-2-overwinning van Heer de Veen. Zijn ploeg op Heracles. Utrecht-Nak eindigt in 1-3. Vitesse-Excelsior werd 3-2. En bij VVV-Ado is het een minuut of tien na rust 2-1. Einde van dit uur. U hoorde dit uur dat Dick Bruinestein is overleden. De karikatuurtekenaar uh, op 84-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Hoorn. Wilt u zijn tekeningen nog bekijken? Dat kan op internet. www.dickbruinestein.nl U kunt ze allemaal zien. Tot zo, na het NOS Journaal. De ontknoping in de eredivisie. De bal wordt weggewerkt en er wordt hij ingeschoten op de paal. Morgen kan het gebeuren. Goeie paal, mooie goal. Ajax kampioen. Prachtig doelpunt. Of toch niet. 1-0 voor FC Twente. Luister morgenmiddag NOS langs de lijn. En dan komen er nog mensen Op Radio 1. En een schot dan. Het nieuws van alle kanten.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 Zelf gebruik ik groene stroom en ben ik gaan bankieren zonder papieren. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl slash 50 manieren. Geef ook de aarde door. Samen met het Wereld Natuurfonds. Ik ben Harm Edens. Opium, de kunst- en cultuurtalkshow met Cornald Maas. Deze week onder meer, 22 jaar na de hit Papa... komt Stef Bos met een ontroerend boek over zijn inmiddels bejaarde vader...